...met het NOS-journaal. De uitslag in Duitsland wordt beschouwd als de slechts mogelijke voor bondskanselier Merkel. De rechtspopulistische AFD lijkt te hebben gewonnen van de CDU van bondskanselier Merkel. De AFD haalde volgens de exitpolls 21 van de stemmen tegen de CDU 19 Het is een afstraffing voor het beleid van Merkel... ...met een grote symbolische waarde, zegt NOS-correspondent Jeroen Wollers. De grootste winnaar van de verkiezing lijkt de socialistische partij van vicekanselier kanselier Gabriel. De SPD haalde volgens de polls 30,5% van de stemmen. Het leger van de Syrische president Assad heeft een strategisch stuk van de stad Aleppo weer in handen. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten in Groot-Brittannië en ook een van de rebellenbewegingen melden dat. Begin vorige maand nam een coalitie van rebellen het gedeelte in. In het zuidwesten van de stad, het gebied, gaf de rebellen doorgang van het zuidwesten naar het oosten. Die doorgang is mogelijk nu dus weer in handen van het regeringsleger. Honderdduizend mensen in Groningen wonen in een huis met erkende aardbevingsschade. En een kwart van hen heeft zelfs meer dan één keer schade gehad. Het onderzoek probeert in kaart, een onderzoek probeert in kaart te brengen wat de effecten van aardbevingen zijn op de bevolking. Eerder onderzoek wees uit dat de schade kan leiden tot gezondheidsklachten. Vooral mensen die vaker schade hebben gehad voelen zich in hun huis minder veilig. Bijna 30.000 mensen hebben dit week einde de Open Studio Dagen in Hilversum bezocht. Dat is meer dan waar de organisatie op had gerekend. Er waren bijna twee keer zoveel bezoekers op het Mediapark als vorig jaar. Alle publieke omroepen en RTL deden mee aan de gratis open dag. Bezoekers konden onder meer rondkijken in de studio's van Zomergasten en Voetbal Inside weer. In de loop van de avond nemen de buien af. Morgen is het wisselend bewolkt. In het binnenland kan nog een regenbui vallen. En het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. ...terug bij Pismo Radio Show 1192 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan uh, 12, 15 tracks. Moest even vertellen. Uh, voor dit uh, laatste uur, tweede uur, laatste uur... ...van uh, deze New Age muziekshow. We beginnen met David Ananda. Nieuwe cd gemaakt, Beautiful Day heet het. En uh, ja, dat uh, komt, gaat er altijd wel goed af. Dan een tweede cd van uh, Michelle uh, Querinci. En die heeft als heel eenvoudige titel A Flow ja, Ik geloof een cd uit 2012 of 13. Je kunt het allemaal meelezen En vinden deze informatie op Peacefulradio.info Ik wens je veel luisterplezier Food!